In Afghanistan hebben taliban-strijders een hotel net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen, onder wie een politieagent. Ook worden hotelgasten gegijzeld. Het hotel staat bij een meer, waar veel rijke Afghanen en westelingen komen. Toen de zwaar bewapende taliban-strijders het hotel binnengingen... ontstond een vuurgevecht met agenten. Onder de taliban-strijders zouden ook drie zelfmoordterroristen zijn geweest. Een woordvoerder van de taliban zegt dat de aanval is gericht tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden... terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. IJmuiden krijgt vrijwel zeker een nieuwe grote zeesluis. De financiering van het plan, dat bijna 850 miljoen euro kost, is rond. Het Rijk betaalt ongeveer twee derde van dat bedrag. De rest komt van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de EU... De nieuwe sluis is nodig omdat de huidige Noordersluis uit 1929 dateert... en aan het eind van zijn levensduur is. De nieuwe sluis wordt met 500 meter ook een stuk langer... waardoor grotere schepen naar Amsterdam kunnen varen. De nieuwe sluis bij Emuiden moet in 2019 klaar zijn. Portugal heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal. In Warschau wonnen de Portugezen de eerste kwartfinale met 1-0 van Tsjechië... dankzij een doelpunt van Ronaldo in de 79ste minuut... Vanavond wordt in Gdansk de tweede kwartfinale gespeeld. Die gaat tussen Duitsland en Griekenland. Het weer wisselend bewolkt met kans op een bui en vrij veel wind. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, eens even kijken welke vragen nog niet beantwoord zijn. Uh, Abdul, die zo graag wil weten wat kleurenlichttherapie inhoudt... kreeg, uh, kreeg uh, via Twitter de opmerking... kleurentherapie, dat is therapie die in een kleurige kamer wordt gegeven. Maar ik heb het vermoeden dat het toch iets anders inhoudt. 0800-1121. Uh, Frans wil weten waarom er op de Olympische Spelen... in de tijdswaarneming opeens rekening wordt gehouden... met miljoenste van seconden. Waar dat nou het nut van kan zijn. Uh, Carlo die dus wilde weten of er nog uh, mensen... tussen de aap en het mens in ergens nog voorkomen. En uh, ja, Rebecca die had net eigenlijk volgens mij niet echt een vraag... maar meer of het nog zin had om zich voor het einde van de wereld... of het omkeren der Polen of de zonnestormen... of wat ons maar te wachten staat nog aan haar knie te laten opereren. Nou, volgens mij moet ze dat gewoon lekker doen. Uh, 0800-1121, als je een antwoord weet op een van de vragen... die nog niet beantwoord is. Je kunt ook mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl. Je kunt twitteren via het nachtzuster... en chatten via www.nachtsuster.net. Maar bellen is altijd het snelste en het makkelijkste... en dat kan dus via 0800-1121. Het niet speers, oh, ondergewaardeerd talent blijft dat toch. Sometimes heet het liedje. Jules. Hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Uh, ja, ik had even een opmerking over dat halal en kosher gedoe. Ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is een beetje apart. Uh, dus, uh, dus, uh, er zijn regels die in dat tijd zijn geschreven. Omdat uh, in dat tijd was het uh, beter om op die manier te slachten. Dat was de beste manier om toen dat tijd te slachten. En uh, om met de beesten om te gaan. Maar ja, dat is natuurlijk uh, heel erg achterhaald. Dus uh, tegenwoordig zitten we in een, in een tijd dat, uh, dat we het uh, beter kunnen doen. Maar dat begrijpen bepaalde geloven niet. Dus uh, dan wordt nog steeds uh, wordt er gewoon een stuk op volgehouden dat het uh, op die manier moet gebeuren. En het verschil tussen uh, het Joodse achten en het, uh, het islamitische zwarte is dat het in het... Uh, in het halal slachten wordt er gezegd dat, de, dat er iemand aanwezig moet zijn die God erkent. En die, uh, dat is dus een geestelijke, ja. die uitroept: uh, God is groot voordat het, uh, het dier geslacht moet worden. En bij, bij, de, bij de Joden is dat, dus net iets achterhaald. Ah. nou, die is achterhaald. Ja, zo komen we er wel. En ja, zo komen we er wel. Ja. We moeten ertoe komen dat het, het ophoudt. Nou ja, Dat ja. we met de tijd meegaan, dat we zeggen van, dit, dit hoeft niet meer. Ja, maar dat is altijd zo makkelijk te zeggen. Ja, nee, dat is niet makkelijk te zeggen. Ja, het is voor ons makkelijk om te zeggen. Ja, nee, maar daar probeer ik ook iedere keer mensen te overtuigen. Ja, ja. nou, dat heb je goed geprobeerd, in, Jules. In die, tijd, in die tijd was het waarschijnlijk de beste manier om met die beest om te gaan... En, maar we hebben zoveel meer geleerd en we weten hoe we met beestjes om moeten gaan. En het is wel erg genoeg dat we ze moeten slachten voor het, uh, voor het eten. Maar op deze manier, kom. Ja, ja. nou ja, ik, ik begrijp de discussie, maar ik vind het altijd lastig om daar een... Uh... Een nou. waardeoordeel over te geven. Ja, nou dat zeg je heel mooi. Ja, dat weet ik. Ja. En dat is waar het ook echt om draait. Uh, wat? Dat er, wel... ja, dat er mensen zijn die er een waardeoordeel over geven. Ja, nou dat heb je gedaan. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Goedendag, Jules. Doei, doei. Mevrouw Dauma. Ja. Hallo. Een reactie op uh, de kleurentherapie. Ja. Uh, nou, kleurentherapie is ontwikkeld door dokter Broeker in Nieuw-Zeeland. Oh. En uh, die heeft ontdekt dat ieder orgaan een eigen trillingsfrequentie heeft. Oh. En. Uh, ja, het is een beetje ingewikkeld, maar die uh, meneer die er naar gevraagd heeft, die kan het zo op internet vinden. Het is uh, met inderdaad, met draadjes, met die uh, aan een bandje om je arm wordt uh, uh, bevestigd. En, uh, nou, en dan, dan komt die, die trilling van dat. Van geel, van rood. Van, hebben allemaal een andere trilling. En voor ieder orgaan. Uh, of een afwijking die je hebt. Uh, probeert dat draadje. Ja, het klinkt heel gek. Ja. Maar dat draadje. Dat geeft. Uh, laten we zeggen. Ik weet niet meer precies de kleuren hoe het is. Uh, van wat voor orgaan. Maar die zorgt dat het. We we het hebben over de alvleesklier, over de lever, de nieren. Die zorgt dat die nier weer de goede frequentie krijgt om te kunnen functioneren. Ja, nou, u moet er weer geloven. Ja, dat maar, is al lastig. Ja. Maar het, nee, maar het werkt perfect. En, en je hebt helemaal geen, verder geen dingen nodig, het is... Wel lang zitten, vaak een dag, om uh, een paar dingen te laten behandelen. Maar het werkt uh, voortreffelijk. Nou, dat is, uh, dat is wel opmerkelijk. Ja. Het is natuurlijk alternatief en het wordt natuurlijk weer door heel veel mensen... Uh, ja, zo van, uh, ja hoor, oeh oe. Nee, echt. Echt het helpt. Maar hoe kan het dan helpen? Ja, dat, is, dat kan ik niet uitleggen. Oh. Dat kan ik niet uitleggen. Het gaat dus erover dat een, uh, laten we zeggen... een nier of een lever of de galblaas of de longen... Uh, niet goed functioneren doordat het verstoord is. De frequentie van de trilling is, is uh, uh, niet meer goed... En als dat weer goed gemaakt is... dan kan de leven, de nieren... en alles kan weer trillen. Uh, kan weer goed functioneren. Ja. ja uh, het, gewoon op internet is er alles te, te vinden. Uh, Dr. Broeker in Nieuw-Zeeland... heeft dat... Uh, uh, helemaal uitge ja. uitgewerkt. En nu is het veel moderner. Want... Naar nou, aanleiding daarvan worden zelfs astronauten. die terugkomen. Uh, zo ook straks. Uh, hoe heet onze uh, astronaut. die daar nu nog. André opraad... Kuiper. Ja. Uh, die, die, die wordt daar uh, ook mee behandeld. Oh. Ja. Waar? Ja, echt waar. Ja, en we... niet meer zo met die draadjes. Maar er is een hele. door de, door de. Uh, nieuwe technieken uh, is het uh, met een paar, uh, paar minuten spreken nu al uh, beter gemaakt. Dat, dat iemand die, die uh, zo is het, het begon ook met die Russen en die Amerikanen, die dan helemaal uh, niet meer goed functioneerden. En daarop hebben ze... Het wordt nu met een computer geregeld. En ja, dan zijn ze... Binnen, binnen een hele korte tijd... hebben ze weer goede uh, trillingsfrequenties van alle organen. Maar weet u, ik vind het altijd een beetje griezelig, dit soort verhalen. Want dan, dan heb je iets met je nieren... en dan ga je, gaat iemand met kleuren een, de, de trilling van je nier uitzoeken. Ja? En ik, ik, ik, volgens mij kun je toch wel beter naar de dokter gaan. Nou, ik zeg toch niet dat u dat niet moet doen? Nee, dat vind ik ook heel verstandig van u. Maar okay. ik denk, ik geef heel even de kanttekening, omdat ik dat toch zo voel. Ja, maar we gingen geen discussie hebben. Hè? Oh, nee hoor. Over, uh, over uh, of, of ik het wel of niet moet doen. Nee. Het, ik ging alleen, ik reageerde op een, manier, op een vraag van de meneer. Wat het was? Juist. Ja, nee, en dat deed u hartstikke goed, dank u wel. Alsjeblieft. Oké, okay, goeden, goedenavond. <laughs> nou, ja. Uh, ik, uh, ik zit uh, rechtop in bed en ik hoor de vogels zingen. Het is mooi ochtend. Het, ja, het schijnt al licht te worden buiten. Dat hoor ik toch van alle kanten. Ja, ik zit hier tussen vier muren. Ja, dus jammer. Ik, uh, maar, maar het wordt al licht, hè? Ja, ja. Eh, wat is het toch lekker. Toch een beetje zomer. Absoluut. Oké, okay, nou een hele fijne vrijdag dan. Voor u ook. Oké, okay, dank u wel. Da. Dag. Dag. 0800-1121. van Cindy Lauper blijf ik toch nog steeds mooier vinden... dan de uitvoering van Chris Hoordijk. Die uh, dat deed op een talentjacht en daar hoge ogen mee scoorde. Maar ik uh, blijf de versie van uh, Cindy Lauper toch altijd meer waarderen. 0800-1121 is het nummer voor vragen en antwoorden... maar ook voor de oplossing van de crypto. En de opgave eh, die luidt als volgt. Nederland ging zondag over op de automaat. Nederland ging zondag over op de automaat. De oplossing moet bestaan uit 13 letters... en die kun je doorgeven via 0800-1121. Wiebo? Hoi. Hi. Ja, sorry... Uh... Uh, hoi Astrid, uh, leuk om met jou te spreken. Ah, je me goed. Ja, Wibo, ik vind het ook erg gezellig. Oké. Okay. Ja. En uh, ik wil nog uh, graag even reageren op Daan, uh, chauffeur van twee uur geleden, denk ik ongeveer. Ja. ja. Die had een verhaal. Een verhaal over, uh, uit de droom. Ja, dat hij met zijn auto door de woestijn reed en dat die auto ontplofte. Juist. Yes. Ja. En ik uh, vraag me af of hij misschien die chauffeur was geweest waar ik wel eens mee te maken heb gehad uh, 30 jaar terug. Oh jeetje. Ja, jeetje. Ja, daar komen we natuurlijk nu niet meer achter. Nee. Maar het is wel leuk uh, tegen Daan te zeggen dat ik nog leef. Ja, want waarom zou hij daaraan kunnen twijfelen? Wat zeg je? Waarom zou hij zich zorgen kunnen maken of je nog leeft of niet? Oh, nou, dat kan toch maar zo? Omdat hij in de woestijn zit ermee. Ja, met een verhaal. En wat had je 30 jaar geleden dan met een chauffeur ergens? Ja. Maar ik weet niet of hij dat meegemaakt heeft. Ja, nee, dat weet ik ook niet. Maar wat heeft hij meegemaakt? Nou, wat ik ermee heb gemaakt ja. is dat ik van de weg afgereden ben. Oh, waar? En hij uh, is misschien iets jonger. en dan zou hij het misschien niet zo geweest zijn. Nee. Maar uh, ja, ik hoor zo'n verhaal. ik viel er toevallig middenin. En dan denk ik: van nou. Het is ook goed om zo iemand even uit de droom te helpen. Uit de droom, Dat is, nog, oh, dat is mooi, Wibo. Even uit de droom helpen. Maar Wibo, ja. kun je je nog herinneren wat je 30 jaar geleden dan wat er gebeurde ja, dat je van de weg afraakte? Vertel het verhaal. Oh, dat verhaal. Dat is oh. uh, uh, gewoon uh, snelweg 7 uh, naar ANM en zo. Ja. Wegafbreking. Ja. En uh, ik rijdde gewoon uh, achter zo'n vrachtwagen, ik heb er twee in gehaald. En toen dacht ik van nou, die andere kan ook nog wel. Ja. En dat zou Dan misschien kunnen zijn geweest. Die kwam toen naar links. En toen uh, zag ik al die uh, rondrijdende uh, autobanden. <laughs> en uh, heb ik op de rem getrapt. Ja. Nou, en uh, dus uh, vanaf dat moment... Uh, heb ik het stuur meteen omgegooid achter die wagen vandaan. En dan keek ik zo uh, de weilanden in. Ja. En toen dacht ik, daar moet ik niet naartoe. Nee, dat heb je goed geconcludeerd. Ja. En dus uh, heb ik dat nog dertien keer gezien. Ja. En uh, gewoon zie je een slip. Ja. En uh, dus uh, die jongen, uh, ja laten we zeggen Daan dan... Ja, ik vind die, het toch wat om Daan gewoon... de schuld te geven van een auto-ongeluk van 30 jaar geleden, waar die misschien ja, helemaal ja, niet... Ja. Uh, ja. ja, ja, Zeg maar de en, spreekwoordelijke dus, uh, Daan. Daan uh, zou doorgereerd zijn, dat maakt mij niet uit. Nee. Maar uh, ik, uh, ik wil wel vertellen dat ik het overleefd heb. Ja, Gewoon dat ik hier je zit in slip. Ja. Nou ja, die, dat weet uh, die, dan. Die, ik weet niet of Daan het weet. Want die zal wel slapen inmiddels. Maar nee, in ieder geval weet iedereen het nu. wie. Ik neem aan dat hij het niet geweest is. Want ik neem ook aan zei, dat ja? hij het niet geweest is. Ja, ik neem aan dat Daan het niet geweest is. Ja, ik neem ook aan maar, dat hij het niet Ja. is. Maar ik heb die wagen gewoon weg zien rijden. Ja. En uh, dan denk ik van... Goh, Daan uh, zit ook in de woestijn. <laughs> want, want weet je wat het is? Ja. Ik zat in die slip voor ja. twee vrachtwagens, die had ik net ingehaald. Een van de jongens, die, zei, uh, die voorste, die heeft toen de glas uh, bij elkaar uh, geveegd. Ja. En die zegt van ja, uh, ja hoe zei hij dat toch uh, toen? Uh, ja, het is een terug dan, hè? Ja. Uh, uh, hele file erachter. En, uh, maar hij zegt van: um, Ja. Ik kon eigenlijk niet goed... Het is wel goed dat jij in een slip geraakt bent. Want anders had ik die voor je kunnen remmen. Nou ja, dat is dan een geluk bij een ongeluk. Ja, ja. Nou, ja, Wiebo. Maar, oh, omdat ik uh, toevallig het uh, verhaal vandaan hoorde, ja, denk ik van, ah. Misschien is hij het wel geweest, maar ik denk het niet. Oké, okay, dankjewel Echt? Wiebo. Het liep goed af. Gelukkig, jo. fijn dat je er nog bent. Dankjewel. Dag. Zo. Wim. Ja, hoi. Hallo. De cryptogram. Oh! Dat is snel. Ja, nou ja, dat is snel. Ik uh, wel een beetje van apropos van het vorige verhaal, ik weet niet helemaal waar het over, gang, uh, over ging. Kun je dat nog eens herhalen? Uh, ja, de opgave was: uh, Nederland ging zondag over op de automaat. Nee, ik bedoel het verhaal van vorige spreker. Oh, is, uh... je wil dat ik het hele verhaal van de vorige spreker nog even herhaal? Nee, nee. nee. Ik doe het hoor. Nee, nee, doe me niet. Ik doe het. Hij heeft een auto-ongeluk gekregen 30 jaar geleden. Is die van de weg afgereden door een vrachtwagenchauffeur? Mm -hmm. En dan hoorde die Daan de vrachtwagenchauffeur... en toen vroeg hij zich af of Daan de vrachtwagenchauffeur... misschien de vrachtwagenchauffeur was... die hem van de weg had gereden 30 op, jaar geleden. Op die manier, ja. Ja, ja duidelijk. Wat ik vond ik ben ook een heel duidelijk verhaal. Ja. Ja. Ik heb uh, als antwoord op de cryptogram uitgegraageld. Nou, dat is helemaal goed... Dat klinkt goed. Ja, dat, is, dat betekent een uh, prijs. Mooi. Waar gaat die naartoe, Wim, de prijs? Uh, naar Twente. Twente? En waar in Twente? Uh, naar Losser. Losser. Volgens mij hebben we daar al zo'n prijs naartoe gestuurd. Ja, dat kan ook wel naar mij zijn. <lacht> <lacht> o, oh, een cryptogramm oplosser. Ja. Nou, dan, uh, dan uh, komt er binnenkort weer een pakketje naar Losser. Want inderdaad, uitgeschakeld is, uh, is helemaal goed. Deed het een beetje pijn... Uh, nee, ja, ik ben uh, gewoon lekker gaan koken naar uh, de achterstand. Oh, oké, dus dat ik het nu even oprakel in zo'n uh, zo simpel spelletje, dat is niet heel uh, Geef niet. confronterend. Oh, gelukkig. Nou, uitgeschakeld is helemaal goed. Uh, ja, dat had ik niet verwacht dat ik die zin nog uit zou spreken, maar dat is het wel. Dus uh, bedankt, Wim. Ik hoef nog niet uit te schakelen, ik blijf nog even aan de lijn. Nee, ik zou zeker uh, nog eventjes ingeschakeld blijven. Even hey, fijne avond als het... Oké, okay, dankjewel, hetzelfde dag. Hoi. Hans? Ja, dat ben ik. Hallo Hans. Goeien, nacht Astrid. Goeienacht, Hans. Ik wou nog iets zeggen over die, uh, over die driemaal uh, scheepsrecht. Ja. <tus> maar ik wou eerst iets zeggen uh, over die uh, lingerie, hè. Over dat lachen om die lingerie. Ja. Als, als, uh, als mensen lachen om grapjes en ook bij sprookjes, dan is het heel vaak zo dat er zit een uh, soort waarschuwing in. Oh ja. ja dus als, je, als een man lingerie aantrekt, dan kun je op een feestje wel doen is dus lachen natuurlijk, maar dan moet je het gewoon uh, dagelijks leven moet je dat niet doen natuurlijk. Dan heb je een probleem? Ja. Nou en um, met dat uh, scheepsrecht is het zo. dat was eigenlijk iets heel ergs. Want die, die, zo'n kapitein aan boord, die is uh, ook tevens rechter natuurlijk. Ja. En als je heel erge dingen doet, dan flikt je ze gewoon overboord. Of je werd vroeger gewoon gekiel gehaald. Ja. En als je ging gekiel halen, dan, uh, dan werd je dus onder de boot doorgehaald aan een touw. <lacht> Lijkt me ook heel prettig. En dan moet je, dan moet je dus heel lang, <lacht> heel lang je adem in kunnen houden. <lacht> was, voor mij was dat helemaal niks geweest. Maar uh, de meestal overleefde je zulke dingen niet. Maar dat was dus heel erg belangrijk. Dus je moest weten, als jij aan boord ging bij een schip... Dat kun je alleen maar doen als je weet wat drie keer is scheepsrecht, uh, wat dat betekent. Want als je dus uh, drie keer een dag verzaakte of zo, dat je dronken was geweest uh, de vorige avond, of dat is gestolen of, of ruzie gemaakt of dat er allemaal had aangedaan, weet ik veel, dan werd je dus heel ernstig gestraft. <kijst> en dat is dus een soort spreuk. Ja. Drie, als je iets uh, heel ernstig doet, drie maal is scheepsrecht een heel ernstige waarschuwing. En dat wordt in de Volksbom, wat dus leeft dat, leeft dat voort. Dus daarom is het, leeft het nu nog steeds voort, omdat het iets heel ernstigs was. Oh. We hebben er dus een grapje van gemaakt eigenlijk. Ja, dat vind ik Ik vind dat het in, de, in het huidige gebruik is het eigenlijk positief. Terwijl het dus in het oorspronkelijk gebruik eigenlijk ja. vrij negatief was. Dus juist super negatief. Ja. Maar dat grapje is dus bedoeld dat je het negatieve niet vergeet. Nee, dat is wel mooi. Dus, dus lachen, lachen om dingen, daar zit ja. altijd ook een waarschuwing in. Van hé, hey, dat moet je niet doen. Dan nou, nou lachen we hieruit, uit, uh, we zijn nou onder elkaar, maar uh, doet dat ja. niet ergens uh, anders. Nou, ik vind het een goede waarschuwing zo eventjes nog op de vroege ochtend, Hans. Oké. Okay. Dankjewel. Als je Als je dan nou straks naar Kampen rijdt, hè, ja. dan moet je niet te ver doorrijden, want dan kom je bij de hunebedden. Ja. En, dat, en dat zijn eigenlijk uh, een, een tussenvorm van uh, apen en mensen, in, in, in, niet direct op de helft, maar wel even dichter bij de mensen, bij de huidige, bij de moderne mensen natuurlijk. Huh? Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Over die, hu over die hunebedden? <coughs> die eh? hunnen. Ja. Oh, de hunnen. Oh, die hune. die bedden maakten ja. ooit. Dat was een soort ten opzichte van de moderne mensen, een oermens, die het ah. dus heeft afgelegd, evolutionair gezien, van de, van de, van de moderne mensen. Dus misschien dat er uh, achter zo'n hunenbed nog een hun zit? Nou ja, misschien hebben enkele hunen zich nog verstopt. Ja, dat, dan is Drenthe misschien wel een goede plek. We zouden daar een serie over kunnen beginnen. <laughs> De hunen. Ja. <laughs> ja. Ja. Het is, maar het is toch gewoon een hun? Het zijn hune eigenlijk... Hune. Ja, ja. Nou ja, goed. Hune het is ook. eigenlijk ja. toch gewoon een bed. Ja, dat zou best kunnen. Van Attila. Ja, eigenlijk zijn we allemaal grotbewoners, hè? Oorspronkelijk? Ja, nee, de, de, de mens onderscheidt zich van de apen door dat de mensen in grotten wonen. Oh, dat is ook slim. En, ja, en die, die hunnen hadden natuurlijk geen grotten genoeg, dus die maakten zelf grotten. Dat was het. Ja. Nee, ja. wij, wonen nog steeds, wij wonen nog steeds in een grot. En jij woont ook in een grot. Ik, uh, nou, ik woon in een grot. <laughs> Dat is weer wat Aan de IJssel, ja. Een grotje. Nou, uh, Hans, bedankt hè. Ja, prettig weekend. Ha, ik ga een plaatje draaien met iets met schip erin. Oké, okay, bedankt je wel. Oké, okay, hoi. Doei. van Dido was dat met daarin uh, een verhaaltje over, uh, over haar schip... Um, 0800-1121, uh, Dat is het nummer dat je nog kunt bellen tot zes uur. En alleen de vraag van Frans is nog helemaal niet beantwoord. En die vraagt zich af waarom er bij de Olympische Spelen uh, bij de tijdswaarneming rekening gaan worden, gaat houden met gaat worden, rekening zal worden gehouden. Met miljoensten van seconden. Want Frans die ziet daar het nut niet van in dat we gaan meten in miljoensten van seconden. Dus mocht je daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Bel dan even met 0800 1121. Venno. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. Hi. Uh, dus de vraag over de zonnevlek is eigenlijk al beantwoord. Nou, je? ja, nou ja, beantwoord, beantwoord. Daar is het een en ander over gezegd. Ja. En eigenlijk kan ik daaruit destilleren dat het allemaal wel meevalt. Uh, ja, ik, uh, ik heb natuurlijk, ben hobbyastronoom niet zo helemaal oh. bijgehouden de laatste tijd. Want ik ben altijd hard aan het werk op de vrachtwagen. <laughs> en soms als ik ergens overnacht, uh, ja, dan zie ik wel eens de sterrenhemel weer. Maar uh, inderdaad is het een elfjaarlijkse cyclus. En uh, eigenlijk is het zo geweest dat de afgelopen cyclus dat het wel heel heel erg rustig is geweest. Ja. Uh, ook toen het een beetje een maximum was geweest. Hè, maar uh, goed, inderdaad uh, zullen er nu wat extra zonnevlekken zijn... en hoe meer zonnevlekken, hoe meer straling er dus deze kant op komt... en die kan inderdaad gevaarlijk zijn voor elektronica... en ook voor mensen in het ruimtestation... zoals het ISS met André Kuipers op het moment... die moeten wel even goed oppassen natuurlijk. En heb ik nou heb ik nou goed begrepen dat het zomaar drie dagen van tevoren opeens kan gaan zonstormen? Ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Oh. En er zit nou zo uit mijn hoofd, hoofd gezegd acht minuten uh, tussen. Hè, dat is de lichtsnelheid die nodig is om de afstand tot de aarde te overbruggen. Als er dus een zonnevlam is, daarbij die zonnevlekken. Want de zonnevlekken zijn dus gebieden waar een heleboel plasma van de zon tot uitbarsting komt. Langs magneetlijnen keert dat weer terug naar een tweede zonnevlek. En als dat dus een uitbarsting is, dan acht minuten later komt dat bij de aarde aan. Oeh. Eigenlijk. Dus drie uh, dagen ja. is nog lang. En het, eh, drie dagen lang kan het in zijn totaliteit wel duren. Maar aangezien je dus, eh, het zelf eh, optisch eh, ook pas acht minuten later ligt, is er geen waarschuwing vooraf. Hè? Nee, dus inderdaad, het kan zomaar eh, gaan zonnestormen. Ja, ja. Dus, Vooral, niet best... dus in zo'n maximum in die elfjaarlijkse periode. Dus uh, nou ja, de jongens in het ruimtestation die zullen wel in een extra beschermde ruimte eventueel moeten zijn... als, uh, als duidelijk wordt dat, uh, dat een zonnestorm in aantocht is. En het is natuurlijk niet in één klap. Het, het, het groeit langzaam en het zwakt weer af, zo'n uitbarsting uh, per keer. Dus uh, dan uh, zullen ze extra beschermd moeten zijn. Dus ja, André Kuipers heeft pech. Hij vindt het leuk om langer... In de ruimte te zijn ja. dan was afgesproken, maar nu heeft hij dit wel even te verduren, natuurlijk. Ja, maar is het. Want, want zit het er nu echt aan te komen? Want de André komt bijna terug, hè? Ja, nee, ja, goed. Ik, ik zeg al, ik heb het zo even niet precies bijgehouden. Op het internet kun je dat natuurlijk altijd ergens opzoeken. Ja. En we, we hebben Nederlandse websites die, uh, die dat soort uh, weerberichten en uh, astronomische berichten weergeven, dus van Koude Kopperschaar bijvoorbeeld. Uh, dus ik met de C en koppenschaar met een K. Uh, ik weet niet meer wat nou precies zijn, uh, de naam van zijn website was. Daar, daar kun je dat soort berichten uh, raadplegen. En um, even voor mij, ha, maak jij je ook zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Kijk, oh. uh, we zijn allemaal veel gevoeliger geworden met al onze elektronica en satellietcommunicatie en dat soort dingen. En computers en dergelijke. Uh, maar tegen de tijd dat het op het uit oppervlak aankomt, is het toch niet zo erg dat onze computers daar last van hebben, maar hoogstens dus uh, satelliet in de ruimte. De, dus de communicatie via de ruimte kan wel eens een keer even dan uitvallen, of uh, de satelliet kan beter even uitgezet worden als er zo'n storm aankomt. Oeh, ja, oeh. Ja, ik zie het echt zo gebeuren. Jongens, even alles uit. Ja, even alles uit. Er komt een storm. Doe jij even het lichtknopje? Ja. Ja, je krijgt dan ook van die mooie pollichten, hè, Vaak. Uh, dat, uh, dus. Uh, omdat, uh, ja, die, die worden opgevangen door het aardmagnetisch veld, die straling En dan uh, krijg je, gaat dat oplichten. En dat, dat krijg je er ook bij. Zeg maar, ik heb zelf nog even een vraag. Oh, uh, wacht, want ik heb nog één nog dingetje. Ja. Want uh, uh, uh, voor dit hele zonnevlekkenverhaal... had ik Ben nog aan de telefoon die zich zorgen maakte over het uitdoven van de zon. Oh, dat is pas over miljarden jaren. Ja, vijf miljard uh, jaren. Maar als de zon ja. dan uitdooft, wat gebeurt er dan? Ja, dan bevriest hij. De... Oh. Dan krijgen technologie... we het eerst heel koud en dan gaan we met z'n allen ja. juichend schaatsen. Ja. En dan was het dan? Nou, tegen die tijd kunnen we ze beter zorgen dat we op een andere planeet... bij een andere ster zitten die dan uh, nog wel leeft. Hè? Oh, maar dat redden we wel binnen 5 miljard jaar. Ja, vast wel met ja. uh, hyperlichtsnelheid en dat soort dingen. Ja, ja, nou, beamen gewoon. <laughs> ja. We beamen er gewoon heen. Ja, jij had ja. ook nog een vraag... Ja, dus ik, hou, ik moest van jouw regisseur de oh. telefoon aan mijn oor maar houden... omdat je me dan beter kan verstaan, maar ja. ik moest natuurlijk even wachten. Ja. En het is natuurlijk heel lastig om te rijden, ook met gevaarlijke stoffen. Ja, de, Oh, lekker, ja. ja. En uh, ja, ik, het valt mij op dat ik dus, en dat is altijd al zo geweest, aan mijn linkeroor de telefoon beter hoor dan aan mijn rechteroor. Oh. En het valt mij ook wel op dat ze, sommige mensen houden... De, bij voorkeur het aan het linkeroor en andere weer aan het rechteroor. Waar komt dat vandaan? Hè, maar, maar dit is niet jouw persoonlijke uh, medische afwijking... dat je uh, aan je ene oor iets beter hoort dan aan je andere... Nou, ik heb het gevoel dat dat niet met een medische afwijking te maken heeft. Uh, ik bedoel, ja, je kunt met gehoormeting ook meten of je met de ene oor beter hoort dan met het andere, normaal gesproken. Maar ik denk dat het ook met de hersenhelft en, en taalgehoorde uh, oh. te maken heeft, denk ik. Maar ik weet niet of het zo is. Ja, is het niet gewoon net zoals dat je voeten eigenlijk ook niet precies even, even groot zijn? Ja, of dat je dus uh, links- of rechtshandig bent of dat soort dingen... Hmm. Maar ik zou dat graag wel eens precies weten. Ik weet niet of er nog iemand is die dat kan beantwoorden. Ja, dus waarom je met je ene oor uh, beter hoort dan met de andere? Oh ja, of bijvoorbeeld het ene oor gebruikt voor de telefoon uh, dan het andere. Ik had het nog nooit gehoord, dus ik, ik kan niet beloven dat het ook echt waar is en niet alleen jouw persoonlijke oh. afwijking. Ja. Maar um, ik doe mijn best. Want ik, ik heb nog, uh, nou, wat, uh, wat hebben we nog? Nog veertien minuten. Ja, ja. Ja, 0800 1121 ja, ja. Misschien lukt het nog. Ja, en raad wat hij rijdt, hoef je nou ook niet meer te doen. Ik zou niet eens weten wat ik nou precies rijd. Dat zijn allemaal stoffen. Ja, ja, in ieder geval iets gevaarlijks. <laughs> Nou, het is vaak. Uh, kijk, ik rijd nog net uh, door de botlektunnel. En uh, dat wordt. Ik heb net mijn examen weer voor verlenging gehad van gevaarlijke stoffen. Uh, als het een E-klasse gevaarlijke stof is, dat is de laagste, minst gevaarlijke klasse. Ja. En dan mag je door zo'n tunnel. En anders moet je over de botlekbrug, zeg maar. Als je bijvoorbeeld benzine aan boord hebt. Ja. ja maar jij mag tankvormen. nog door de tunnel. Ik mag nog door de tunnel en straks door de Heijenoord, en enzovoort, enzovoort. Dus je weet niet wat erin zit, maar het is in ieder geval E-klasse. Het is een gevaarlijke stof, ja, en het is E-klasse. Ja. U en nog wat, het hebben allemaal nummertjes en zo. Maar ja, toen dus... ze dat zeiden, had je je telefoon aan het verkeerde oor. <laughs> ja, vast. <laughs> dat heb je niet meegekregen. Nou, uh, goede reis. Handen aan het stuur weer en voorzichtig, hè? Ja, Astrid, ik uh, luister nog even lekker mee. Oké, okay, doei. Hey, doei. Hoi. Coldplay, the speed of sound. Het kan het ook nog zijn, dat het uh, de snelheid van het geluid... gewoon sneller is naar het ene oor dan naar het andere oor. Want de vraag van zojuist was... hoe kan het dat, um, uh, dat uh, sommige mensen een voorkeursoor hebben om mee te telefoneren? Dat ze met het ene oor het beter kunnen verstaan dan met het andere. Waar zit hem dat verschil in? 0800-1121. Evelien? Evelien? Hallo? Je spreekt niet met Evelien, maar je spreekt nee. met Ugo. Ik vind dat je ook een hele vreemde stem hebt voor een Evelien. Ja, dat vind ik. Dat vind ik ook. Evelien zit dan naast me. Oh, hallo Evelien. Hallo. En we, maar wie ben jij dan? Ik ben Hugo, ik ben de vriend van Evelien. Maar ik, ik zit in de auto, ik ben aan het rijden. Ja. Maar dus Evelien heeft even het voorwerk voor mij gedaan om Evelien, te liet. Evelien die deed de warming-up en jij doet nu het. Uh... Exact. Het belangrijke werk. Nou, waar bel je over? Waar, belt, waar belde Evelien voor jou over? Nou, uh, <laughs> over, uh, het ging over de vraag uh, waarom ze nu een miljoen ging meten op de ja. Olympische Spelen. Ja, dat wil Hans graag weten. Ah, uh, Frans. Ja, ik, ik heb daar wel een theorie over. Ja. Ik weet niet of het goed is. Maar uh, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, een hele lange tijd uh, record na record is verbroken. Maar op een gegeven moment zit je natuurlijk aan de menselijke limiet. En uh, aan het maximale wat uh, een sporter uh, kan en een mens kan. Uh, en dus worden de verschillen steeds kleiner, zeg maar. Uh, uh, en die verschillen, die moeten natuurlijk wel te meten blijven. En daarom denk ik dat we steeds uh, nauwkeuriger gaan meten, zodat die verschillen nog wel meetbaar uh, kunnen zijn. Maar, twee vragen. De eerste. We krijgen toch in de loop der tijd allemaal een klapmuts... of een, uh, weet ik veel... of uh, uh, uh, hardloopschoenen met hoge hakken of zo... waardoor we toch weer steeds nog, nog sneller kunnen. Ja. Ik, ik trouwens niet, maar mensen nog sneller kunnen. Dat, dat is het ene. En het andere is um, een miljoenste van een seconde. Ja. Het is wel heel weinig. GELACH <laughs> Dat is heel weinig. Maar nou, ik denk ook, op, ten eerste, uh, op je eerste vraag. Uh, tuurlijk worden ook steeds beter en er worden ook natuurlijk uh, uh, technische hulpmiddelen ingezet om dat te bereiken. Ook inderdaad met klapschaatsen en dergelijke. Alleen, uh, kijk, 10 kilometer wil je nooit in 3 minuten gaan schaatsen, uiteraard. Dus het zal altijd een, limit, een menselijke limiet blijven. Ja. Um, Daarnaast is het wel zo, uh, inderdaad, omdat je op een gegeven moment met zulke kleine waarden gaat meten. Ik denk dat je dan ook een probleem krijgt met, uh, met die nauwkeurige waarden weer. Uh, hoe je die gaat meten en hoe dat geëikt wordt en dat soort dingen, omdat die waarden dan zo klein worden. Ja. Kan, uh, iets wat heel on onbelangrijk lijkt, kan natuurlijk heel belangrijk worden dan. Dus dat uh, lijkt mij inderdaad wel. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan doen. Ik weet in ieder geval dat het met schaatsen wel uh, dat daarover gesproken is, maar dat het ook. Uh, dat daar nogal uh, uh, verschillende meningen uh, over zijn. Of ze dat wel uh, moeten doen of niet. Maar zitten bij Schaatsen bijvoorbeeld de records al op een honderdduizendste seconde van elkaar? Uh, die records die zitten wel uh, redelijk dicht op elkaar. En die zullen natuurlijk alleen maar dichter op elkaar ja. liggen. Vandaar ook dat ze dus in die uh, uh, in. Uh... In die tijden moeten uh, iets met die tijden moeten gaan doen. om dat nog wel meetbaar ja. te kunnen. Uh, gaan, maken. We, gaan we gewoon de, de schaal wat groter maken? De mogelijkheden. Een miljoenste van een seconde. dan kom je toch ook thuis. Ja, ik ben Olympisch kampioen geworden. Oh, gefeliciteerd. wat was de afstand met de nummer twee? Een miljoenste van een seconde. Nou ja, wat je natuurlijk wel krijgt. Is het is heel weinig, maar wat je natuurlijk wel krijgt is dat er op alles op nog meer gelet gaat worden dan dat er al gelet werd. Zeg maar. Ook met hem pakken en dat soort dingen. En er wordt natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan naar wind en aerodynamica en zo en dat soort ja. dingen. Die natuurlijk veel, nog veel belangrijker worden. Ja, ja, want je wil die miljoensten dan wel ook nog pakken als het kan. Ja, ja precies. Ja. ja, exact ja. Nou, dat wordt wat. Nou, het, het lijkt mij een uh, flink dekkend antwoord. Dat hebben jullie goed gedaan met z'n tweeën. Ja, vind ik ook, hè. Ja. wat gaan jullie doen? Wij gaan uh, naar Oerol. Wij zijn op weg naar. Oh, op... wat heerlijk. Ja. hè. In de ja. regen. Precies, precies. <laughs> we rijden nu nog weg met zon, maar inderdaad uh, de wolken die, uh, die komen er al aan zien. Ik heb net gekeken. Het regent op de wadden nog veel harder. Ah, uh, relax, man. Gaan jullie met de tent? Ik hoop dat het heel hard waait ook, dat we echt storm krijgen en. Uh, Nee, we gaan niet met de tent. Het oh. we vallen wel weg. komen nu zonnevlekken op je telefoon. Nou, Ivo en Evelien, als jullie dit nog horen via de radio... heel veel plezier op Oerol. En denk aan mij, als je zeiknat staat te genieten van muziek of theater. Theo? Goedemorgen, Theo van Zellen met Amstelveen. Dag. De vraag van de telefoon en het oor. Nou, ja. ik kan zeggen dat ik mijn hele leven, ik ben 69, de linkeroor gebruik voor de telefoon. Het was vroeger natuurlijk het toestel met het snoeitje. Ik heb het trouwens nog steeds. Ik bel er nu ook mee. Ach. En, en dat heeft natuurlijk een praktische oorzaak, als je hem links op uh, je oor had, dan kon je rechts schrijven oh, ja. voor bestellingen en dat soort dingen. Ja. Maar als je het omdraaide en de oren aan je rechterkant en met links schreef, dan lag altijd de draad ervoor, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. En inderdaad, mijn linkeroor is ook mijn telefoonoor, dat is ook al zo, dus daar luister ik beter mee naar rechts, dat klopt. Aan de andere kant, mijn zaktelefoon heb ik altijd aan mijn rechter. Nou ja, dat is raar. Dat vind ik heel vreemd. Ja, maar ja, dan moet je de knopjes mee bedienen. Dat doe je dan meestal met je rechterduim en zo. <laughs> dus je bent rechts en dan doe je dat gewoon. Dat is ja. iets, uh, Maar inderdaad, dat, uh, dat had zo'n praktische oorzaak. En dat snoertje zit trouwens aan de vaste telefoon nog steeds aan de linkerkant, hoor. Ja. Dus dat is... Voor mij een verklaring. Een het verklaring is, weet ik niet. Het kan ook andersom zijn dat het snoertje daarom daar zit. Ja, nee, maar goed, dat heeft men zo ooit gedaan. En dat is natuurlijk in 100 jaar uh, trouwe dienst van ons uh, telefoontoestel zo gegroeid. En uh, ja, ik neem hem nog steeds met mijn linkeroor op, hoor. En u belt nu echt met een snoertje? Ik ben nog steeds met een snoertelefoon. Hij klinkt ook een beetje Philip Bloemendals... Uh... <laughs> Ja, ik vind dat heerlijk, geschiedenis, oude ja. dingen Het is en zo. bellen. En um, doet u dan ook met een draaischijf nog? Nee, ik heb nu wel een drukschijf. Wel nou, van die nieuwe nee, toetsjes nee, al? Uh, ja. ja draaien ze even, oh ja, ik vind het prachtig die oude dingen nog te zien. En ik kreeg laatst nog een brief van mijn grootouders eh, onder, onderhand uit 1922. En die hadden een winkel in Hengelo. En die hadden toen als telefoonnummer 422. Oh, wat prachtig! Ik vind het fantastisch. Dat ja. heb ik ook nog meegemaakt. Want in die winkel heb ik ook nog gewoond met mijn ouders. En als je dan de telefoon aannam, dat was nog een soort lessenaar. Dat was een hangtelefoon die daar boven hing. Dan had je zelfs een klapblok met een potlok aan een touwtje met een veer, een ijzeren veer. <laughs> en dan kon je dat potlood naar het kladblok trekken om de bestelling op te nemen. Dat was, dat was iets leuks was dat vroeger. Ja, ja zeker. Ik heb daar goede ja. herinneringen aan. Nee, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. En ik vind het nummer 422, dat vind ik wel echt briljant. Ja, nou ja... Kort na de oorlog hadden we geloof ik vier cijfers in Hengelo. Dat, uh, ja. Maar ja, zo begon dat ooit natuurlijk, dat, ja. Ja, de telefoongeschiedenis. Er komt een moment dat ons telefoonnummer uit twee, uh, twintig cijfers bestaat. Ja, maar ons banknummer begint daar eerst al mee. Ik geloof dat we vorig jaar oh, ja. overgaan over op 18. Tekens. Ja, en ja, dan krijgen we allemaal zo... Ja, oh, dat wordt ook een toestand. Een e IBAN-nummer wat je allemaal moet omhoorden en Nou, sterkte ermee. Ja, dankjewel. En bedankt, hè. Houdoe. Dag. Korjan. Ja, die laatste man had het vooral over zijn praktische oor. Ja. Maar uh, wat het vooral is, is uh, er, er is wel een samenhang. Uh, hij zat op het goede spoor en de, de man die de vraag stelde ook overigens. Maar het, het heeft te maken met links- en rechtshandig zijn. Uh, rechtshandige mensen gebruiken hun linker hersenhelft meer... en linkshandigen hun rechter hersenhelft. En de hersenhelft die het meest actief is, die uh, wil ook graag het, uh, de telefoon daartegen aan. <lacht> Ja. Dus je hersens dwingen je eigenlijk om de ja. telefoon aan de goede ja. kant te... Uh, ja. Ja. ja, de hersens sturen je. Ja. Maar dat, dan, dan gaat het verhaal weer mank omdat uh, Theo zijn mobiele telefoon aan de andere kant tegen zijn oor houdt. Ja, maar dat is het, dat is het praktische. Uh, die heeft het over, dan gebruik ik die andere hand weer makkelijker voor, voor iets... Uh, maar, maar de voorkeur, de eerste spontane uh, handeling van een linkshandige... zal zijn die telefoon naar het rechteroor te brengen. En andersom geldt het ook. Dus de rechthandige die zal uh, intuïtief meteen de telefoon naar zijn linkeroor brengen. En met welke hand telefoneer je nu? Ja, ik ben rechtshandig. Dus je telefoneert nu ook... Links. Links, want je... Spiegelbeeld altijd. Oké. Okay. Ik zit even te denken, want ik ben rechts, maar ik telefonieer volgens mij echt altijd Daar ook is, rechts. De meeste mensen zijn, oh, nou dat is dan weer, dat is weer een leuke. Misschien ben ik eigenlijk diep van binnen hartstikke links. Ja, maar dat, nee, maar dat is ook interessant. Er zijn veel mensen gedwongen ooit uh, Ja, om rechts te gaan schrijven. Precies, terwijl ze ja. dat, dat noem je vals linkshandigen. Oh ja. Uh, die zijn van nature linkshandig, maar die door het systeem, dat is ook heel onhandig geweest altijd om kinderen te gaan dwingen, uh, terwijl ze eigenlijk linkshandig zijn, uh, rechtshandig te gaan schrijven. Ze uh, gedwongen om iets onnatuurlijks te doen. Ja, en dan gaan ze later verkeerd om telefoneren. En verkeerd om denken. En verkeerd om denken, ook nog, ach wat sneu allemaal. Ja. Nou bedankt Corjan. Graag gedaan, veel plezier. Fijne vrijdag. Bye. En dat geldt voor iedereen. Een hele fijne vrijdag en tot volgende week. Dag!